Over de oorzaak van de explosie en de brand in de Belgische kerncentrale is nog niets bekend. In de Amerikaanse stad Colorado Springs heeft een man wild om zich heen geschoten. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Uiteindelijk kwam het tot een vuurgevecht met de politie waarbij de schutter werd gedood. Ooggetuigen spreken van een chaotische situatie in het centrum van de stad. De man liep met een geweer door de straten en opende het vuur op mensen... De gewaarschuwde politie schreeuwde naar de man dat hij zijn geweer moest neerleggen. Toen hij zich omdraaide werd er volgens ooggetuigen zeker twintig keer op de man geschoten. Het motief van de schutter is niet duidelijk. Het weer door de opklaringen koelt het vannacht af tot een graad of vijf met kans op voorstaande grond. De komende dag begint met mist en laag hangende bewolking. Later schijnt de zon en wordt het 13 tot 16 graden.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 I can fly high, I can go low, today I got The one.